Lotte Lewin met het NOS-journaal. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaan strenger handhaven op de coronaregels. Dat zei premier Rutte na overleg met de burgemeesters van die steden. Ook kan er gerichter worden ingegrepen op plekken waar veel besmettingen ontstaan. Specifieke zaken moeten dan dicht. Daarnaast gaat Rutte ook de gesprekken met studentenverenigingen intensiveren... om besmettingen tegen te gaan. En er komt een speciale campagne voor jongeren. In Zetten in Gelderland is een kermis ontruimd omdat de coronaregels niet werden nageleefd. Alle bezoekers moesten van het terrein af. Volgens de gemeente waren voor de tweede dag op rij meer dan de afgesproken 150 bezoekers op de kermis. En hielden die zich niet aan het eenrichtingsverkeer. In Frankrijk zijn er vandaag ruim 9400 besmettingen bijgekomen. Dat is iets minder dan gisteren. Toen was er een dagrecord van bijna 10.000 besmettingen. Volgens de autoriteiten komt dat deels doordat er ook meer wordt getest. De politie heeft in de regio Amsterdam een drugsbende opgerold. Vier mensen zijn opgepakt in de leeftijd van 25 tot 46 jaar. De recherche hield de groep al een tijdje in de gaten. Vanmiddag zijn invallen gedaan in onder meer Amsterdam, Amstelveen, Zandvoort, Uithoorn en een badplaats in Spanje. Bij de invallen zijn grote hoeveelheden softdrugs, zes vuurwapen naar 100.000 euro in beslag genomen. De politie vermoedt dat deze goederen met winsten uit de handel in verdovende middelen zijn verkregen. Frank Rijkaard wordt geen bondscoach. Zijn zaakwaarnemer laat aan de NOS weten dat Rijkaard niet beschikbaar is. Rijkaard was van 1998 tot 2000 al bondscoach. Sinds 2013 heeft hij geen functie meer in een betaald voetbal. Onder andere Louis van Gaal en Henk ten Katen hebben aangegeven dat ze niet bij voorbaat nee zeggen als de KNVB ze benadert voor de functie van bondscoach. En het weer, vannacht klaart het op met lokaal kans op nevel en mist. De minimale liggen rond de 8 graden. Morgen eerst veel zon, later meer wolkenvelden. Het wordt 19 tot 22 graden. Zondag is het wat zonniger en na het weekend kan de temperatuur weer boven de... de ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files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 Bij jullie ook hoor. Een hele goede avond! Hier zijn de one and only, DKKK. DJ, DJ On Sydney. Met nu een live uitzending... Vanuit de CFM Studio. Oh wat voelt dat goed Dennis? Hey, heb je er een beetje zin in vanavond? Heel erg zin in. Heb je er heel ik erg het, zin in? Ik heb het gemist. Ja, je zit er al maanden op te wachten. hè? Ja. Tot jouw enige echte vrijdagavond gewoon weer lekker even knallen op jouw 106,9. Gelukkig weet ik nog waar alle knoppen zitten. Hé, hey, maar in de tussentijd. Jij hebt natuurlijk ook... Uh, je hebt niet gezeten. Nee, nee, absoluut niet. Alleen stilgelegen, maar... Ja, we hebben jou kunnen volgen via de streams. Wil je meekijken in de studio? Dat kan vanavond ook. Hoe doen ze dat? Uh, via Facebook Live, uh, CFM Live.com, via de internetradio en 169 natuurlijk. En hey, we gaan vanavond naar de uitzending even wat anders doen dan anders. We doen er vanavond dus niet meer nieuwtjes, want ja, waar moet je heen? Het gaat toch alleen maar over hetzelfde. Daarom, gewoon, waar moet je heen? Naar de c Jij ja, gewoon naar de C-Hits Maakt niet uit. Zie je twee uur lang. Nonstop in de mix. Het eerste uur hoor je vanavond DJ Dion Steddy. En het tweede uur ga ik kijken of ik het nog kan. Dit is Tot aan 11 uur. See you in sessions. We're mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Wereldwijd de grootste dansvoer op het moment. Met alleen maar exclusieve muziek. En deze rammers. Met nu, DJ Dion Sydney. dat je erbij bent. Tijdens deze, ja, ik kan bijna zeggen. Eerste aflevering. Je hebt ons een paar maanden moeten wisten. De reden, die weet je vast wel. We waren gewoon druk. Maar ja, het nieuwste weer. Het verkeer van 10 uur komt zo uh, dichterbij. Nog een klein plaatje van Dennis. En dat zometeen. Vanaf 10 uur. DJ J.K. Op deze vrijdagavond. Een uur lang, live in de mix. Wat gaat het worden? Wordt het beukers? Wordt het groovy house? Of gewoon uh, Bloemingdale Beach House. Het kan allemaal vanavond. Je gaat meemaken. Nou, hou gewoon hier op jouw 106 Of misschien kijk wel via Tingo Live. En vergeet niet. Je kan ook via onze uh, livestream meekijken.